12 uur. Bout met het NMS-journaal. Er wordt definitief niemand veroordeeld voor het drama bij het dancefestival Love Parade in Duisburg in Duitsland. Honderden bezoekers kwamen in 2010 in de verdrukking bij een tunnel naar het festivalterrein... Er vieren 21 doden, onder wie een Nederlander. Er stonden nog drie verdachten van de Love Parade-organisatie terecht voor dood door schuld en grove nalatigheid. Maar vanwege tijdgebrek en omdat individuele schuld moeilijk te bewijzen is zet de rechter een streep door de zaak. Nabestaanden en slachtoffers noemen het een onbevredigend einde. In Rusland zijn er de afgelopen 24 uur... ruim 10.500 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Het zijn er net iets minder dan gisteren... toen er een recordtoename werd gemeld. In totaal zijn er nu ruim 145.000 bevestigde coronabesmettingen in Rusland. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 1350... Ondanks deze cijfers wil de Russische regering de maatregelen tegen de verspreiding van het virus mogelijk vanaf 12 mei versoepelen. Mark M., die als politiemedewerker geheime politieinformatie verkocht aan criminelen, krijgt ook in hoger beroep vijf jaar cel en mag tien jaar niet als ambtenaar werken. De man uit Weert werd in 2015 opgepakt. Omdat hij in Oekraïne woont, zit hij zijn straf mogelijk daaruit. Naast M heeft een tussenpersoon drie jaar cel gekregen en een afnemer van de informatie een half jaar. In het Tweede Kamergebouw is een minuut stilte gehouden ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en premier Rutte en staatssecretaris Blokhuis legden een krans. In een korte toespraak noemde Tweede Kamervoorzitter Ariep het pijnlijk dat vanwege de corona-uitbraak overlevenden, nabestaanden en kamerleden niet bij de herdenking kunnen zijn. Het weer nog vanuit het noorden op steeds meer plaatsen zon door 13 tot 17 graden. Vanaf morgen een aantal dagen droog met zon en ook hogere temperaturen. Dit was het NNBS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Het E een en Mama zegt dat er man en oude zij zijn is. En dan roept zij uit, nou zee is hier zo fris. Ze plaatst het tilt bij vrede, ze weer haar paaier op, allemaal. Maar potsel roept zijn heel: de zee zit in mijn ogen, we gaan naar zand. We hoorden Tante Leem, we gaan naar Zandvoort aan de Zee... maar vandaag gaan we praten over hoe we van Zandvoort aan de Zee weggingen. En dat is een heel ander verhaal. Een, een goedemiddag, uh, luisteraars in Zandvoort, de regio en verder buiten. Het wordt een hele bijzondere uitzending vandaag. Ik kan wel zeggen, een unieke uitzending... want we gaan praten over de evacuatie precies 70 jaar geleden. 6 november 70 jaar geleden. Toen kwamen de berichten, Zandvoort moest weg. Alle Zandvoorters moesten weg... En dan praten we over liefst 8.000 personen die soms voor het moesten verlaten. En dat is uh, best emotioneel als je zo'n briefje krijgt. Dat je de volgende dag met een koffertje met kleren op het station moet staan. Om dan uh, waar naartoe te gaan. Je weet het niet. Je weet niet waar je terechtkomt. Je weet niet of je als gezin bij elkaar kan blijven. Het is uh, heel moeilijk. En ik ben blij dat er uh, drie mensen zijn die dat aan den leven hebben meegemaakt. ...namelijk Klaas Koper. Welkom Klaas. Dank je. Uh, Maarten Keuk. Maarten Keur, Ook welkom. En Floor Bluisel ja. is ook hier aanwezig. Fijn dat je er bent, Floor. Ik mis nog Willem Duivenvoorde, maar die zal wel aanschuiven zometeen. Uh, de regie is in handen van Kort Draaier en Jan Kol. Hebben jullie uh, goede muziek uitgezocht? We hebben passende muziek gezocht. Uitstekend passende muziek. En ik ben erg benieuwd. Uh, goed, lieve huisdus. Twee uur lang gaan we praten over de ecuatie. U denkt misschien dat is lang. Nou... Als ik de heren, ik heb voorgesprekken gehad met de heren... die hebben zoveel te vertellen wat er precies gebeurd is... dan is die twee uur misschien nog zelfs te kort. Um, ik ga beginnen met het begin... dat jullie een briefje thuis kregen, jullie ouders... en ik ga het even voorlezen. De gemeente Zandvoort. Ten vervolge op mijn vroegere mededeling... bericht ik aan u en aan de ingevolgen... mijn kennisgeving tot evacuatie aangewezen personen... het volgende... Het tijdstip van vertrek, dat was voor een van de mensen hier, uit de gemeente is bepaald op woensdag 30 december 1942 te 9,58 uur. Plaats van samenkomst voor het vertrek is het station. En iedere die voor evacuatie is aangewezen, draagt nauwlettend zorg met zijn handbagage tenminste een half uur tevoren op de plaats van samenkomst aanwezig te zijn. Voor de te evacueren personen uit deze gemeente is als gemeente van onderbrenging aangegeven Oude Pekela. Groningen. De laatst bedoelde gemeente zal u na aankomst door de zorg van den burgemeester en evacuatieadressen al daar worden aangewezen. Zandvoort 29 december 1942. De burgemeester van Zandvoort Groeneveld. Dit is papiertje wat s'avonds in je bus werd gegooid en de volgende morgen kon je vertrekken. Uh, ja, en dan zie je toch even met je familie wat gaat er gebeuren. Uh, vraag aan Klaas. Uh, hoe oud was jij? Toen jij uh, moest evacueren? Ik was twaalf jaar oud. Twaalf jaar. En Maarten? Ik was negen jaar. Negen. En Floor? Elf. Elf jaar. Um, hoe was jullie familiesamenstelling, Klaas? Uh, mijn beide ouders en we waren in totaal met vier kinderen. En hoe oud waren die kinderen? Er waren er uh, één, was er ouder, en uh, twee waren er jonger. En bij mij hoe was bij jou de familie samen. Ja, ook uh, met z'n zessen. Mijn vader en moeder dan. Mijn zuster die was uh, vijf jaar. En ik was dan uh, negen. Mijn broer Jaap was twaalf. En mijn broer Piet die was vijftien. En bij jou vloer? We met z'n zeven weg. Mijn vader moeder dan. Mijn drie broers en mijn zuster. En ik dan. Waar, waar woonden jullie in Zandvoort, Floor? Eh, waar woonden jullie? Ik woon in Zandvoort, in Burenweg. Burenweg. En is die woning later afgebroken? Of? Nee, die is blijven staan. Oké. Okay. Welke beschadiging uh, na de oorlog. En Maarten, waar woonden jullie? Wij woonden in de Jakkeneerstad, in de bakkerij. En, uh, de was, en ook... die is niet afgebroken? Die is niet afgebroken en we hebben heel veel geluk gehad, want alles zat er feitelijk nog in. Alleen, de, alle meubels en dergelijke waren wel opgeslagen... Maar er was verder niks beschadigd of zo. En, en Klaas, waar woonde jij? Wij woonden toen al op het Nassaplein. Uh, die woningen zijn toch allemaal blijven staan, dacht ik? Die zijn blijven staan, ja. Ja, inderdaad. Alleen, uh, ik weet niet om welke reden... ...maar wij zijn niet met de trein die hier vermeld staat in die brief weggegaan. Wij zijn dus later als, uh, als één gezin weggegaan op pad. Onze meubels waren toen opgeslagen in Heemstede. En het huis was uh, compleet leeg. We hebben op de grond geslapen de laatste nacht. En de podcast had hij wat blijven staan. Dat hield ons nog even warm. En toen zijn we met de trein vertrokken de volgende dag. Um, wie bepaalde nu eigenlijk... welke families moesten vertrekken? Uh, liep er een man rond met een vingertje... ja dat gezin en dat gezin en dat gezin. Wie bepaalde dat? Want uh, 8000 mensen eruit... En dat betekende dat er 1500 mensen overbleven in Zomvoort. Maar werd er iets aangegeven als je... je moest voor de Duitsers tekenen als je hier nou, wilde werken? Je moest tekenen bij de Ortscommandant, dan mocht ja. je blijven... als je werkzaamheden voor de Duitsers wilde verrichten. En als je dat vertikte, nou, dan kon je vertrekken. Of als je leeftijd van de partij was, hè? Ja, dat zal door de gemeenteraad waarschijnlijk die toch ook... een beetje aan de verkeerde kant, dat is wel besloten zijn. En de Duitsers hadden er een opdracht voor gegeven, hè? Want ze hadden altijd verwacht dat hier de invasie zou komen. Ja. Dus de ja, boulevard moest De hele behoorlijk. kust was veilig geëvacueerd, hè. De hele Noord- en Zuid- -Hondense kust ja, Want in de oude pekel zaten ook Ja. En uit de Helder zaten er ook Dus ze zaten, kwamen overal vandaan en Nou kijk, heeft... ik kan me nog voorstellen Dat de, de, de pensions aan de boulevard Dat die dus werden afgebroken ja, ja, ja, ja. Maar binnen het binnendorp Om het zo maar even te zeggen, ja. diakonieers te euh, Nou, noem maar op daar was ja, toch niet je dat je die woning af... Er mag wel rustig dingen waarin het, hè? Uh, Zou te vertellen en uh, op, opduvelen moest je... Maar ja, je begrijpt die, die, die afbraaklijn toch niet, want die was heel grillig, hè? Als je nagaat de Witte de Witstraat, hier is blijven staan... Ja. Nou, die staat tegen de boulevard aan, eigenlijk. Ja. En hier, in het midden van het dorp, is het tot hier op het Gorshuisplein ja. afgebroken. Ja. Ja. Dus het was een hele grillige lijn. Nou, vonden ze hier in het oude dorp Noord natuurlijk niet veel om, uh, om te laten staan. Want dat was natuurlijk al voor een groot gedeelte een heleboel bouwval. Maar voor de rest, ik begrijp je niet waar, waar het vandaan had, waar, waar uh, Floor gewoond heeft. Dat is het Die keken zo uit op de, op de, op de Zandheuvel. groot mijnenveld. Ja, een ja. groot mijnenveld ben je ja. voor de deur. De Burenweg, dat was, dat was toen de buitenste straat van Zandvoort, in de westelijke richting. Mm -hmm. um. Wat ik heb getracht na te zoeken de afgelopen weken, en ik kom er niet achter... ...er was een evacuatiecomité die dat allemaal regelde en besliste... ...en die dus bepaalde dat jullie naar Peek laten moesten. Ja. Um, maar wie was dat evacuatiecomité? Dus ik denk dat dat van de gemeente uitging. Ik, ik zou het echt niet weten wie nee. dat... Uh, kijk, we waren, we, wij waren eigenlijk nog kinderen, dus dat waren ja. de zaken waar we, ons, waar we ons eigenlijk geen eens mee bemoeiden. Ik... Uh, ik volgde gewoon wat er gedaan moest worden, maar ik verdiepte me niet in. Door wie worden we naar nou weggestuurd? Ja, in, door de Duitsers, dat wisten we. En ja. het enige stukken die ik kan vinden was dat er een evacuatiebureau Noord-Holland was, gezeteld in Alkmaar. En, en die regelde dingen. Maar meer kan ik er ook niets van vinden. Nee, dus ik denk dat is net wat vinden. Nou, ik kan alleen maar zeggen dat ze voor ons een goede keuze gemaakt hebben. Als we dan toch zand vooruit moesten, zijn we goed terechtgekomen. gekomen. Nou, kom, wij, wij mochten helemaal niet moppen. Nee. Ik kom er zo meteen op terug. Um, Waar moesten jullie naartoe, Klaas? Wij moesten naar oude Pekel toe. En Maarten? Wij ook. Ja. En Flor? Ja, ook. Nou, in eerste instantie mocht je zelf uh, uitzoeken waar je heen wilde. Ja. Maar ja, er waren er zoveel even geweest natuurlijk. Dat, op de Veluwe, overal zat het vol. Maar ook dan, ook dan naar Heemstede en Lisse heemstede, ja. en dergelijke. Maar ja, ja, dat, nou, dat moest je dan nou zelf doen? Uh, moest je zelf doen. Je kreeg geloof ik in oktober, november, kreeg je dan een bericht dat je Zandert moest verlaten. Dat je voor 30, 31 december weg moest zijn. En euh, dan mocht je zelf gaan kijken waar je terecht kon. Ja, mensen hadden familie of in Amsterdam of in Heemse of ze. Maar ja, wij, euh, mijn vader is al wel wezen kijken op de Veluwe, maar het was helemaal vol. Overal vandaan zaten die mensen. Ja, en toen heb je het maar afgewacht en dan kwamen we in uh, Olde Pekel terecht. Olde Pekel. En net wat Klaas zei, hebben wij helemaal niet mogen klagen, want wij hebben een geweldige tijd gehad daar. Zo. Dat keer je ook wel aan hè? Ja. Dat maar, komt zo meteen toe. Maar eventjes, der, jij zegt dus, deze kreeg je dus een dag van tevoren in de, in de ja. bus. Maar hier vooraf, als je die leest, ja. is er natuurlijk een eerder bericht geweest, dat ja, je, je 31 je. december ja, weg moest zijn. dat, dat, dat zeg ik. Toen heb mijn vader wezen zoeken. Ja, ja precies. En, en dan kon je niks, niks vinden. Ja. En hebben heb het maar afgewacht. Ja, maar toen kon je ook je spullen al opbergen. Want je wist dat je 31 ja, december ja, weg moest. Ja, ja, ja. Dus, ja, ja, dus ja. ons huis was leeg. Maar, maar was stelde de, ze stelde het toch zo lang mogelijk uit. Ja, ja, al. ja, ja, klopt. Eh, lieve mensen, we gaan even luisteren naar de muziek. Zijn er luisteraars die eh, je graag iets over willen zeggen, eh, hun emotie kwijt willen? U kunt bellen 023 57 303 93 30 39 3. Als u iets wilt zeggen, bel dan komt u rechtstreeks in de uitzending. We gaan even naar de muziek luisteren.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 Toen speelde het orgel in de steeg. Oma Ari heeft een lot gekocht van de zwiepsteek, van de zwiepsteek. Hij zit al bij voorbaat stijf in het vocht van de zwiepsteek, van de zwiepsteek. Voor de mazzel gaat hij s'nachts naar bed met een paardenhoef en een pet. Oma Ari is geheel van streek van de zwiepsteek, van de zwiepsteek. Goed, dit was natuurlijk Louis Davids met uh, De Zwiepsteek. Toch wel muziek, een beetje uit ook die tijd. Uh, lieve luisterhuis, we zijn in gesprek met uh, Klaas Koper, uh, met Maarten Keur en Floor Bluis. Misschien uh, zegt u van, ik hoor Floor Bluis niet goed. Nou, u weet allemaal dat hij uh, moet praten via de keel. Dus een groot respect dat uh, Floor in zit en dat hij zal praten. Maar dan weet u dat er verschil is. En verder zitten we hier met drie microfoons met vier mensen te praten. Dus af en toe valt het geluid misschien ietsje minder. Maar eh, we proberen alles op te lossen, hè Cor? Ja, jij moet ook in die microfoon praten. Ik ga ook in die <lacht> microfoon praten. <lacht> Dank u. En, en ik heb al zo'n zacht, zo zachte stem. Goed, eh, we hebben het eerst gehad over dat briefje wat bij jullie thuis komt. Van, eh, je moet morgen op het station zijn... En ik ben zo benieuwd hoe jullie ouders daarop reageerden. Van, oh god, we moeten weg uit Zandvoort. Paniekerig. Eh, Paniekerig. Ja. ja, dat kan ik me nog wel goed voorstellen. Mensen wisten ook niet waar ze, waar ze terecht zouden komen natuurlijk. Nee, alleen Pekela. <laughs> alleen Pekela. En we wisten nog geen eens waar het lag. Mensen ik niet. Maar ja, goed, daar was ik ook nog kind voor. Nou, kinderlijk. kind is dus, 12 jaar. Ja, maar Pekela, ja, die stond in de wel, Groningen hoge Sappermeer. Dat rijtje, het rijtje. Ja. Oude nieuwe Pekela, fijn. Dan wilde vang. Ja, dat bedoel ja, ik. Precies. Daar kwam het in terecht. Je hebt toch goed opletten, op Ja, het valt je mee, hè, Maarten. Ja, nee. maar, maar hoe reageerden je ouders, Klaas? Nou, in paniek natuurlijk. Van uh, je huis uit, je meubels opslaan. Uh, je weet niet waar je terecht komt. Wij hadden dus nog een, een eigenlijk een babytje, want uh, we gingen in 42 weg. dus uh, mijn jongste broer is in 42 geboren. En, en, en uh, mijn jongste zus, was dus uh, drie jaar net, was net drie jaar. Dus ja, waar kon je terecht met dat hele spul? Maar wat zeg je, moeder? Ga je kamer opruimen en je mag één koffertje met spullen pakken? Nou, ik had, ik had toen nog ineens een eigen kamer. En het koffertje met spullen was gauw gevuld, op Pieter, in die tijd. Leg uit. Nou, zoveel had je toch niet? Je had geen vies. Ik had geen fiets ook. Nee, want je vraagt, wat is je speelgoed? Een fiets? jong hoe zag die eruit in die tijd? En speelgoed? Uh... Jawel, ik had, natuurlijk had ik wel wat speelgoed. Maar dat ging allemaal mee naar de opslag in Eemstijden. Dus het was alleen kleren? Kleren, ja. En het was winter, dus warmteleving. Ja, ja. Ja, ja, ja, precies wat je zegt. Ja. Wandelschoenen en dergelijke. Nee, gewoon je schoenen die je bij had, want je had toch geen speciale wandelschoenen, joh. Hoe, hoe was het bij jou, Maarten? Jouw ouders zeggen op een gegeven moment uh, inpakken, een koffertje. Nou, ik kan me het niet meer herinneren, maar ik weet wel dat we als morgens dan, uh, moesten we het allemaal aankleden snel. En, Graag in de microfoon. Uh... En dan hardlopend naar het station, hè? maar ik kan me verder helemaal niks aan herinneren. Maar ik weet, denk wel dat het voor mijn moeder en vader een verschrikkelijke tijd geweest is. En je gaat naar iets onbekends, je weet helemaal niet waar je terechtkomt. Ja. Maar van het inpakken weet je niet ik meer. Ik weet er helemaal niks van. Nee. nee, nee, nee, nee. En Floor, hoe was het bij jou? Beetje hetzelfde. Hè? Wij hebben al die uh, andere de nacht geslapen bij uh, Kerkwesper bij Marie van Aai. Ja? Daar hebben we die nacht doorgebracht. Anderhalf jaar moesten we weer terug. En dan, uh, het... Maar op dat moment verlaat je je woning, jongens, de volgende ja. morgen. En, en denk je dan niet van kom ik hier ooit terug? Dat denk je, het kind zei er niet aan. Nou. Je moet weg. En... Ja, je zag er het avontuur een beetje van in, denk ik. En je zag er denk ik een beetje het avontuur van in. Maar niet van ik ben al mijn vrienden kwijt en, en, en dergelijke. Jo, op onze leeftijd die hadden hij toch zo weer nieuwe vrienden. Daar denk je niet bij na. Dus je gaat gewoon de wonen morgen met je koffertje naar station. Ja, precies. Ja. Maar voor je ouders moet het wel. Ja, daar is het een verschrikking voor geweest. Ja. Daar is gewoon een verschrikking voor geweest. Ja, dat denk ik ook. Dat het voor je ouders is het heel erg geweest. Wij hebben daar, en dat zegt mijn zuster ook dikwijls... en jij zat ook zo ervaren, een hele fijne tijd gehad. Een leuke tijd ook. Ja, ja Het was avontuur, het was nieuw. En, hè, en ja, de, de vrijheid die je daar had bij die boeren, dat was ook geweldig. Maar voor je ouders het moment van vertrek... Dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Mijn vader is toen nog hier gebleven. Want ja, de, alles, de bakkerijmachines, alles stond in de bakkerij nog... Dat heb je dan opgeslagen in uh, Listen in een grote bollenschuur. En het hele huis ook. En er is mijn oom, uh, Arie Wiannetje, die is met uh, ons meegegaan naar uh, Oude Pekela... om ja, mijn moeder te ondersteunen, want het zal toch wel heel zwaar geweest zijn. Waar hebben uw ouders na de oorlog daar nooit meer over gepraat, dat het moment van vertrek? Ik heb een brief laatst uh, gevonden van mijn moeder. Toen was mijn broer Piet was weggelopen uit Oude Pekela, want die... Nou, die kon er helemaal niet aardig. Die was natuurlijk op zand. Ja, had zijn vrienden, dus had de school. En die was al een stuk ouder. En die vond er nou op helemaal niks. Dus op een gegeven moment is hij morgens vroeg, heel vroeg weggelopen naar Heemstede. En toen schreef mijn moeder een brief aan hem. En dan schreef ze ook een stukje aan mijn grootmoeder. En er stond erin van... Uh, ik hoop dat deze ellendige tijd snel afgelopen is. Dat is ook het enige wat ik... En ze was wel altijd optimistisch. Dat is wel. Van we komen weer terug in Zandvoort. Ja, we komen wel weer terug. Ja, ja. Hoe was het bij jouw vloer? Een grote familie Ja. Maar ook die emotie van je ouders? Ja, ook wel, ja. Als kind zijn, dan let je daar niet zo op. Nee. Oké, okay, jongens. Dan gaan we naar die beroemde ochtend... dat je op een station staat. Met je koffertje. En je staat niet alleen. Wat ik begrepen heb, er stonden een heleboel families uit Zandvoort. Er stonden heel veel families. Kan je wat noemen, Maarten? Die er stonden die bij stonden, jou. stonden, nou, de familie Bluis, onder andere. Van Petruwits. Ik heb er hier een steltje op geschreven ook. <lacht> Zwemmer. zwemmer. zwemmer, zwemmer, van teun Zwemmer. Hoogendijk. Uh, van Hoogendijk, van de Scheveninger. Keur. Uh, nou ja, dan uh, ons, Piet Bok. Bok, Piet Keur. Uh, de de familie Rauwkes, weet ik niet of die er stonden, maar die zaten er wel, want die hadden daar een broer wonen, mevrouw Raukens. Die had er een zaak van maar... Jansen. Maar een heleboel zandvoorten stonden ja, op het perron. De, de, de, de, de weduwe Sluisdam stond er onder andere. De Nol Noldsluisdam zijn moeder. En uh, Jan van K. Jan van der Meij. En uh, Paré met zijn zoon. En dat je Sien Weber met... Hij uh, met, uh, ja, had één zoon en zijn vrouw dan natuurlijk. En een familie zwemmer, Peter Wiets, Ja, Er zijn er nog meer geweest, maar... Dat schiet me nou niet zo gauw te binnen. Maar Klaas, stonden er ook vrienden tussen? De vriendjes van jou, jouw leeftijd, die ook op het stonden? Nou, ik zou je vertellen, wij zijn niet met diezelfde trein meegegaan. Ja, maar met een andere trein. Ja, waren we waren alleen als enigste gezin gingen we naar Groningen okay. toe. Dat wij, wij hebben alleen op... En ik weet echt niet welke reden wij dus later zijn vertrokken, hoor. Maar we zijn in elk geval later vertrokken. Toen wij naar nou oud kwamen, toen waren hun allemaal al gebracht. En toen zijn wij tijdelijk ondergebracht in Hotel Dijkinga. Daar moest je het dus verzamelen. Daar zijn jullie denk ik ook geweest ja, om te verzamelen. Daar vandaan werd je, werd je uitgeserveerd. Snachts om Snachts ja, maar een uur. Maar je kan wel nagaan hoe dramatisch het was voor, uh, voor onze ouders. Want wij zaten in de trein van Groningen naar Winschoten. En daar kwamen mijn ouders in gesprek met een mevrouw uit Blijham. Ik vergeet het nooit niet. En die vond het zo verschrikkelijk wat ons te wachten stond, wat ze dachten dat ons te wachten stond, dat mijn ouders hebben mijn zusje gewoon aan dat vreemde mens meegegeven. Die zeggen mij dat kind maar mee, want dan weet ik in elk geval dat die goed onder dak is. En dat vreemde mens heeft het adres afgegeven en dat is later is dat helemaal in orde gekomen. Maar zo wanhopig waren, waren mijn ouders dat ze gaven gewoon hun kind mee aan vreemde, wildvreemde mensen, omdat ze echt niet wisten waar we terechtkwamen. En dat is later allemaal wel goed gekomen, want we zijn... Op zo'n moment... Dat is het moment dat je zegt, dan zijn die mensen in wanhoop. Ja. Ja, dat zou je nou niet kunnen voorstellen, dat we dat... Maar die mensen wisten gewoon niet wat... Het. En ze hadden natuurlijk nog een babytje bij ons. Dus het was helemaal... Uh... Toen hebben we dus uh, na een paar weken in Hotel Dijking gaan blijven. Kom ik zo meteen op. Oké. Okay. Kom ik zo meteen op. We gaan even naar de muziek. MUZIEK Unforgettable, though near or far, like a song of love. In every way And forevermore forgettable thinks that I Heet het luisteraars. Terwijl we zitten te luisteren naar Netken Cole, naar Unforgettable, uh, gaan de microfoons open en hoort u de discussie tussen de drie heren die hier aan tafel zitten over hun ervaringen in Pekla. Uh, goed, luisteraars. Uh, als u uh, wilt reageren, u komt dan rechtstreeks in de uitzending 023 57 303 93. En we hebben het over de evacuatie in 1942. We hebben net. Uh, Gehad, uitgebreid gehad het vertrek uit Zandvoort en uh, de emotie van Klaas, van zijn ouders, dat uh, een zusje van Klaas in de trein werd weggegeven aan een vreemde mevrouw. Ja, meegegeven. Weggeven me vind ik wat anders. Nou, meegegeven. <laughs> Jongens, wat een emotie moet dat voor je moeder geweest zijn. Ja. Uh, wat ik me afvraag, hoe lang duurde die treinreis nu? Uren. Ja, was het een rechtstreekse of moest je overstappen? Ja, ja het, was, het was een rechtstreekse uh, reis. Maar we gingen hier dan s morgens om tien uur weg Je U hoort nu maar te keur. En uh, we kwamen aan in Oude Pekela, s'nachts om half twee. Ja, maar moest je overstappen? Nee, we moesten niet overstappen. Ik weet wel dat de trein op een gegeven moment in Groningen was. En toen ging we weer terug. Ik denk, hé, hey, we gaan weer terug. We dan rijden we een stukje terug en dan pakte hij het spoor naar Winschoten. En ik geloof dat we om een uur of elf uur windschoten ja. aankwamen. Ze ja, zijn we met de bus van windschoten naar Oude Pekla, naar het Hotel Dijking gaan evenje Dus het was een rechtstreeks verbinding, een rechtstreeks verbinding van ja. naar windschoten. Ja. Het waren van die ouderwetse wagons, en, en met de grote locomotief ervoor. Net van die dingen die je op de ouderwetse films ziet tegenwoordig. Hadden je ook huisdieren die mee mochten of mee moesten? Ik zou het niet weten. Ik geloof het niet, want wij hadden wel een hond toe vroeger. En die is naar uh, Van der Berg toe gegaan, de jachtopziener. Ja. Dus of dat niet mocht, ik weet het niet. Um, maar dan kom je s'nachts om uh, half twee, één uur, kom je aanvloer. Ja. Uitstappen en dan met de bus van Winschoten naar het uh, gemeentehuis toe, neem ik nee, al. Nee, uh, Hotel Dijkingraam. Hotel Dijkinga. Daar werden we opgevangen, een grote zaal. Ja. En ik weet nog goed, er stond een meneer aan de deur. En mijn moeder klampte hem aan en ze zegt, meneer kunt u zorgen dat we met z'n allen bij elkaar blijven. Want het was over het algemeen... dat de jongste kinderen bleven bij PMA en, en de oudere kinderen die werden ergens anders ondergebracht. Dus die gezinnen werden ook nog gesplitst. Dat was de grootste ellende voor de ouders, feitelijk. Is dat bij jullie gebeurd? Nee, bij het... ons is het niet gebeurd. En wij hebben ook nog mazzel gehad. We hebben 2,5 jaar bij dezelfde mensen gereden. Want de meesten, na een half jaar... moesten ze weer verkasten naar een ander huis. Klaas, hoe was dat bij jou? Nou, wij zijn dus uh, aangekomen in Hotel Dijk in en daar... Ik denk dat we daar een week of drie, vier ondergebracht zijn. En toen was er een aannemer, uh, de firma Wiekens. En uh, die had na zijn huis had hij nog een aanbouw zitten. En dat heeft hij helemaal ingericht als aparte woning. En uh, daar konden wij toen naartoe. En daar hebben we dus al die tijd in oude hebben we in dat gedeelte van zijn woning gewoond. Met gewond. de hele familie samen? Nee, ja, met de hele familie samen. Alleen s'nachts moesten de twee oudsten naar de buren. Dat was, uh, dat was de gemeentesecretaris uh, Bosma... En daar sliep ik dan met mijn zuster. Voor een maand of twee. En toen pleurden we door dat bed heen. En toen mocht ik niet meer komen slapen. Hoe was het bij jou, vloer? Werd de familie bij elkaar? Of? Nee, we zijn ook gesplitst. Ik ben met mijn twee broers. Zijn we bij een machinefabrikant geweest. Toen hebben we jaren gezeten. hebben we het heel goed gehad. In de avond zijn we bij een boer gegaan. Een Het is liever nog in de bedstee. Ja, maar Vloer op die avond dat je aankomt, of die nacht. en dan wordt er gezegd van. jij met je broer gaat daar naartoe. en de rest van de familie gaat daar naartoe. Ja, je ging gewoon mee. En je ouders uh, helemaal overstuur? Ja, maar die zijn later. bij een ander mens ingebracht. Maar, maar die, diezelfde de ochtend zijn we naar uh, mijn ouders toe gegaan. Wat ik me nu afvraag. jullie komen daar op dat uh, de Hotel Dijkin uh, Dijk gaan. komen jullie aan. En dan worden je ondergebracht bij mensen. Wisten die mensen dat er ja. eh, zandvoerders zouden komen? En hoeveel? Nou, ik weet niet of dus ze wisten dat er zandvoerders zouden komen. Maar ze wisten wel dat ze mensen... Dat was door het evacuatiecomité geregeld. Ingekwartierd kregen, ja. En, en dat in... moest? Ze moesten nou, ruimte maken of zo? Ze moesten ruimte maken of ze kregen andere Duitse soldaten in huis. Ja, en dat is toch liever nog uh, zandvoerders... Even Kees noemden ze dat. Even Kees, ja. In plaats van EVKW zeggen wij, zeggen ze daar aan Groningen, Even Kees. Maar ze zeiden ook, hollanders en opvreters waren wij. Ja. Dat kregen we wel te horen. En in het begin heb je je eigen best wel moeten verdedigen hoor, om in te komen. Was toch, ja, het waren toch Groningers. En ondanks dat de mensen vaak zeggen, Groningen zijn stug. hebben wij ze ervaren als ontzettende fijne mensen. Maar die, die mensen, ja, die hebben een eigen gezin, een eigen huisje... en opeens komt er een uh, zesman uit Zandvoort ja, binnenlopen. Nou ja, die mensen waar wij in huis kwamen, die hadden geen kinderen. Dus die waren met z'n tweeën in een krot van een villa. En die waren z uiteindelijk blij dat ze Zandvoerders in huis kregen... in plaats van soldaten. Ja. En zodoende hebben we er ook 2,5 jaar gezeten. En uiteindelijk zijn het nog ja, een soort vrienden van je geworden ook. Maar uh, een vraag aan Klaas. Uh, je komt dan in zo'n woning aan... En die mensen die uh, koken voor, uh, zoals in het geval van Maarten, voor twee personen. En opeens moeten ze voor acht mensen koken. Nou, dat was in ons geval niet, want wij woonden heel zelfstandig in dat deel van, van die woning. Okay. We, hadden, we hadden gewoon zelfsupporting. We hadden met de mensen zelf helemaal niks te maken. Het was geweldig goed. We hadden onze eigen ingang en noem maar op. En in een schuurtje hadden we een toilet en dat was een oude poepdoos, dat had ook die aannemer weer gemaakt. Met zo'n houten deksel erop en er stond een wasketel onder. En één keer in die week moest die wasketel geleverd worden en op de mes vaald, want hij had nog ook geiten lopen, die man. Dus dat was, dat was het enige wat we hadden. Ja, douche hadden we niet, maar die hadden we op Zandvoort ook niet, dus die miste je ook niet. Het was wassen met een tuiltje. Maar dat zeg ik, wij hebben helemaal zelfstandig gewoond, dus uh, we hebben daar geen problemen mee gehad, gelukkig. En, en vroeger hoe was het bij jou? De vraag is, je komt bij een familie aan. en in plaats van voor twee mensen koken, zoals Maarten. moeten ze opeens voor acht mensen koken. Uh, hoe, hoe, hoe viel dat bij die mensen? Dat zou een heel goed gevallen zijn, die zeg maar heel goed getroffen wij. Ja. Bij die mensen hebben we, we prima gehad. Ik heb later wel eens begrepen dat die mensen ook betaald kregen. kostgeld of zoiets voor jullie, hè? He? Ja, ze kregen wel iets. Maar wie dat betaalde, dat weet ik niet. Nee. Um, Goed, jullie worden ondergebracht, je bent een jonge jongen. Um, en, en wat dan? Wat dan? Wat gebeurt er? De volgende morgen word je wakker in een vreemde omgeving. En wat overkomt je? Uh, jullie zijn schoolgaand, uh, ja, ja. moeten gewerkt worden, moeten naar school toe. Uh, hoe ging die volgende dag? Klaas. Nou, de eerste paar weken hebben wij dus in Hotel Dijk gaan gezeten. En uh, nou, dat was gewoon je tijd zoet brengen met, uh, met van alles, maar niet naar school toe. Totdat we in het zelfstandige bewoning kregen. En toen hadden we schuin aan de overkant, was een lagere school. En daar heb ik dus, uh, ik ben toen nog in de zesde klas gezeten... Geweldige tijd, want daar werd uh, met, met de aanwijsstokken van de werd uh, met de meester gevochten. Dat waren wij hier in hier, Zandvoort hier natuurlijk niet gewend. Nou ja, daar zaten echte de plattelandsjongeren. En uh, die namen gewoon niet alles van de meester. Dus dan werd hij eruit gestuurd. En dat nam hij niet. En dan gaat naar de hoek en dan pakt zo'n stok van de kaart En dan gaat de meester te lijf. Nou, toen werd hij er dus uitgestuurd. toen werd hij de hele school uitgestuurd. Nou, toen heb je denk ik een uur lang buiten staan schelden op die meester. Ja, dat waren we hier in Zandvoort natuurlijk niet gewend. Want wat dat betreft waren we dan toch wel nette kinderen, hoor. Jij zat met open mond te kijken. Ik was vol verbazing, echt waar. Ik, ja. ik, ik heb wel eens begrepen dat jullie ook met lei en griffel daar moesten werken. Nou, maar hun je wel. Ja. Vertel, vertel Maarten. Ja, maar ik, kan me, ik kan me niet eens meer goed herinneren. Maar dat is geloof ik nog één jaar geweest dat we... Op de lagere school kregen we een griffel en een, en een lei. En daar moest je mee nou, rekenen en schrijven. Ja, dat was echt Bishop, ouderwets. Wist je wat dat was, een griffel? Ja, dat wisten we nog wel. Dat hadden we nou nog wel eens gehoord. Maar ja, het was toch voor ons heel vreemd. Want hier was dan toch alles weer even iets moderner dan daar in dat Groningen. Ja. Maar in een grote klasse of niet, Maarten? Nou, ik denk je met dertig man in de klas zat. Ja. Net als hier. Ja, net ja, als hier. Ja. Maar, maar dan kom je met allemaal vreemde jongens in aanraking, ja. ja. Meisjes en dergelijke. En die zeggen van, daar komen die vreemdelingen uit Zandvoort. Nou, het werd wel eens gezegd, maar dat viel toch ook reuze mee. Hè? Ja, je, je, je intrigeerde heel snel schijnbaar. Ik, ik weet niet wat het is. Het, uh, we praten na, na drie maanden praten we net zo plat als die Groningers. Ja. Ja, we waren ook mollen wonen waar we, waar, waar we toen, ja Op klompen? Ja, op op, op hollenblokken, op klompen, ja. Waarom al die Hollandertjes? Ja. Floor, Floor, vertel. Waarom al die Hollandertjes? Ja. ja, Hollanders. Ik weet het goed. Hollanders zijn ze, ja. op vrede. denk in de klas dat ik like, als Boudewijnkeur, Pieter Bob, ja. zat daarvoor in, met een lei. En Boudewijnkeur kreeg Lucie met z'n buurman Die pakte die eens zo, stik op zijn kop. Dat zal ik nooit vergeten. Nee. Ja. Oké, okay, maar dat is overdag naar school toe. Ja. ja. En dan is de lagere school uh, voorbij, 12 jaar. En wat dan, Klaas? Wat gebeurt nou, er dan? Toen ging ik naar de ULO, de Hendrik-Wester-school. Uh, meester Meijer. Onder andere meester Meijer, maar dat was eigenlijk helemaal niet naar mijn zin. Ik, uh, ik wilde machinist op de grote vaart worden. En uh, nou, Dat was helemaal niks. En uh, Als ik dan naar een andere school wilde, moest ik naar Winschoten. Nou, er was geen vervoer. Dus uh, dat, was, dat was allemaal niks. Dus ik heb van ellende. heb ik dus op die op de Mulo gezeten. Ja. Helemaal tegen mijn zin. Dat waren de resultaten ook zwaar. Nou, hoor. Dat, bedoel, maar dat, dat was duidelijk allemaal de port af te lezen dat ik het niet naar mijn zin had. Geen hoge cijfers. Integendeel, Pieter. Oh. Integendeel. <laughs> Maar ik heb er wel een leuke tijd gehad. Dus, zijn er leuke jongens in de middel in de klas? Leuke meisjes ook. Ja, oh ja? ja daar, want daar ben je in ja, op leuke meisjes. zijn hier geweest, hè? Hey. Ja, ja, nou doelen ze weer op dat ik een oogje had op Louise zwemmen natuurlijk. Ja, hè? Die schurk, hè? Even de laatste ook nog Heerlijke gesproken. met. Ja, ik heb Louise nog wel eens gesproken, maar het is nooit wat geworden. Hoor. Oh, dat is een... naast uit. Ja, ze woonden dus in de Duinweg, hè? Ja, nee, dat, is oh, dat is een expeditiebedrijf, een vrachtwagen, nou, oude zwemmen. En Wim Zwemmer, die heeft toen de tijd heel lang op de bus gezeten van NZH. En die heeft toen nog in dat gebouw De Rijp gezeten in, uh, in Bloemendaal. Daar zat hij toen het Ja, Maar dat was een mooie meid. Dat was inderdaad een mooie meid, ja. Okay. Ik geloof dat het eerste meisje was waar ik gek op werd. <laughs> Dacht ik. <laughs> Uh, Zullen we een opsporen? <laughs> Opsporing verzocht. Ja, leeft ze nog? <laughs> Ik zou het echt niet weten. Nee. Ja, anders kan ze je even bellen. Anders kan ze even nee. bellen. Ja, anders zou ze even kunnen bellen, nee, Louise. Ja, <laughs> we gaan weer even naar de muziek. Ik ben zo nieuwsgierig als wat die tweeën. Ik ben nog maar zo midden, hey. ah, nieuwsgierig als wat praat. Zijn niet nieuwsgierig als ik al het smaak bij je ja, krijg? is niet altijd zo. Is dit uh, klein middag? Nee, Benny. Het lijkt een beetje op Benny Koepman achter. Hier zit een klein middag op Benny Koepman. Nee, Benny Koepman, ik hoor een klarinet. op de radio, beste mensen. Heeft u vragen in, wilt u informatie of wilt u meepraten? Bel dan 023 57 30393. U komt rechtstreeks in de uitzending. Mijn naam is Pieter Jouwstra en we zijn met een aantal mensen hier aan het praten. Onder andere Klaas Koper, Maarten Keur en Floer Bluis over de evacuatie in 1942 en de periode die daarna was. In, uh, en jullie waren allemaal in Pekela. oude pekela. oude peekal, oude peekal, oude peekal, Oude peekal. En uh, ja, we hebben in het begin gepraat over het moment van vertrek, de aankomst en wat er gebeurde op de school, want jullie moesten naar school toe. Uh, Maarten, we hebben het verhaal gehoord net van Klaas dat hij naar de Mulo ging uh, en een vriendinnetje had. Hoe was het met jou? Nou, ik zat op de school met de bijbel. Dat was een half uur lopen van het huis waar we zaten woonden. Geen fiets geen fiets. Nee, mijn vader had toevallig wel een fiets. En af en toe werd ik wel eens gebracht. Maar meestal was het lopen hoor. En dan tussen de middag nog naar huis. En dan, het was vier keer op een dag en een half uur lopen. Ja, en ik kwam daar in de vierde klas. Maar het gekke was, daar gingen ze in april gingen ze al naar de volgende klas. Dus die vierde klas heb ik bijna niet doorlopen. Want het, en dan was er natuurlijk ook nog weer ja, de lagere school. Wat hebben we de lagere school gehad? Niks. Want dan was de school gevorderd. Dan was er geen kolen. Dan waren er geen onderwijzers. Want... Er was altijd wat aan de hand natuurlijk. De dus jouw achterstand toen je daar kwam? Ik denk het, ik weet het niet. Nee, wij hadden achterstand daar. Ze waren wel verder al, omdat ze al in april overgingen. En wij kwamen natuurlijk in januari op school daar zo. Ze waren wel verder al, tot ze al in april open gingen, ja. in daar, ja. en... We gaan even naar het Sorry. geluid luisteren. Ja, ja, ga verder Maarten. En... Um... Ik heb daar dan de lagere school afgemaakt. En ik heb nog een blauwe maandag op de ulo gezeten daar. Want we ging dan in april over. En in juli gingen we weer naar Zandvoort toe. Ja. Wat, wat uh, vond jij van je klasgenootjes daar op die lagere school? Ach, ik kon er wel aardig mee overweg. Maar er waren er altijd een paar. Ja, die. Uh, dan moest je je waar zien te maken, hè? Vechten. Vechten, ja, dat is ook wel eens gebeurd. En was je sterk voor je of verloor je? Ik zou het bij God niet meer weten. Maar we hebben het wel overleefd. Laten we het zo stellen. Maar... Ja, het was klein maar dapper. Hoe <laughs> ja. was het bij jou? Zo'n beetje hetzelfde. Ik had toch wel vriendjes. Ja. Vriendinnetjes? Ja. Nou, dat wat je, toen deed dat niet zo. Nee? Zet nou, ik had er ook veel bij de boeren. Ja, ja laten we wel zijn. Je ik was 11, 12 jaar aan. op dat moment. Ik zat het aan jaar jaren bij die boeren. Ook U. met die jongens dan. Hè. Ja. Het is dus toen wel gezellig dat het wel... Eh, jongens, een, een, gewoon een vraag. Jullie zitten daar als zandvoerters... en dat was een vrij grote groep zandvoerters... die in oude pekelaan zaten. Kwamen jullie wel eens als zandvoerters bij elkaar? Hadden jullie een zoo's? Jullie, werden, vooral jullie ouders werden er gesprekken uitgewisseld... van hebben jullie wel eens iets gehoord van een zandvoort? Hoe gaat het daar? Enzo, nou ja, dat, dat wisten ze gauw genoeg hoor. Hoe dan? Want ik weet nog dat toen het ongeluk gebeurd is op de strandweg... Welk ongeluk? Dat er een, mijn van een, van een bom van een wagen afgevallen was. Dat was binnen een uur was bekend in de oude Pekeloog. Hoe kwam dat dan? Een telefoon was... Telef, een... Waarschijnlijk telefoon nog, ja. Ja, er was dan wel een telefoon, hè. Maar Tof, er werd oh, niet ja. zoveel van gebruik gepakt als tegenwoordig, hè. Want even bellen naar Heemsteen was er niet bij bij wijze van spreken... want dat was allemaal veel te kostbaar. Ja. Ja. Maar wat jij net vroeg, of er een soos was of zo. Ja. Nou, er was een zaaltje in het hotel Dijk En dan kwamen onze vaders, vaders ja, nou, ook zakelijk, hè, bij elkaar. Die zaten op oh, ja. de bel met elkaar kaarten of de domineeën. En wij mochten zaterdags en zondag er we er ook. En, ja. Ja, of het was wandelen geblazen, hè, zondag. Ja, dus met jouw vader, Floor, ja, vertel over dat wandelen. En de shows op zondag, wat deed u dan? Geef de microfoon. Ik me een microfoon. Wij gingen met de familiekeur wandelen, maar het wat in de zomerdag. Ja, ja, dat, dat was, was niet dichtbij, dat, dat was, was een rol. Dat was een paar uur lopen. Een paar weer. uur. Ja. Ja, het zal dan dan al al een goed uur lopen geweest zijn door de korenvelden heen. Bloed en bloed heet. Ja, de korenvelden waren je. Toen was een klein mannetje. en dan keek je tegen die koren op. Ja, want de koren maar was maar nog ook. veel hoger dan vroeger. Hè? Ja. Uh, ja. Had je Wat toen als ja. kind zijn zou net als de OLEWO in Bentveld. Ja, een kaartje. Als ja. kind zijn, die vond je ook massaal. En bloemen plukken in het korenveld. Ja. Korenbloemen zaten er o, echt nog bloemen. in. Zaprozen. Ja. Ja. Ja. En, en dan ging je daar zwemmen? Z zwemmen, ja. En er was onder andere familie Zwemmer, was er ook altijd bij. Jan Zwemmer en, de, en dan uh, Louise. Maar Klaas was er niet bij. Waar was Klaas dan? Ik zou het bij God niet weten. Die zat in een Bovenpekel. A apart soort, joh. <laughs> het is net wat Floor zegt, wij waren apart soort. Ik zal het zelf wel toegeven, Floor. <laughs> nee. Zal ik jou vertellen, ik, wist, ik heb helemaal nooit geweten dat er een soos was voor die en mensen. Je, je, je woont daar echt? Ja, ten maar wij waren... Ten eerste zaten we inderdaad helemaal richting nieuwe Pekela. Dus we zaten eigenlijk buiten, buiten de dorpskern. Ja. En uh, nou, mijn vader die had daar al vrij snel uh, werk gekregen, want uh, op een gegeven moment staat er een man aan de deur en uh, die zegt, ik heb gehoord dat u bakker bent. Ja, zei, mijn vader zegt, nou ik zit zonder knecht, kun je bij me, kom mee werken. Dus die is vrijwillig toen gaan werken. Dus dat was een, een normale gang van zaken en, uh, nou, zomers dan, die, die, die, die gemeentesecretaris, die had twee vrijgezelle dochters. Ja, een beetje oude tanger denk ik het altijd. Maar die waren fanatiek tennissers. Dus ik was gauw uitgeleend door mijn ouders als ballenjongen natuurlijk. Dus ik zat elke zaterdag en zondag, was ik bij die tennisbaan als ballenjongen. Dus ik, ik was nooit met hun. Ik heb, hè? Je hebt nooit mee moeten wandelen. Ik heb ook nooit meegewandeld, nee. Maar ik weet nog wel dat we af en toe met een boerenkar gingen we naar het uh, naar, uh, zwembad in... Uh, ja, we, in Nee, Alteveer. Alteveer. Daar gingen we met z'n allen op een boerenkar. Dat weet ik nog wel. En wie of dat organiseerde. Of dat. Ging dat van, van uh, Even kwezen uit, ik geloof het niet. Dat ging maar even ja. Zelf uit. Ja, nou, oké, okay, daar ben ik toch eens een keer mee geweest. Maar <lacht> Al te veel om te zwemmen. En, en ik heb begrepen uit de dierentuin die we. De... Ja, daar zijn wij wel geweest. Ik zou het niet weten. <lacht> <lacht> nou, ik weet niet wie dat georganiseerd had of zo, maar op een gegeven moment gingen we een keer een dagje naar de dierentuin in Emmen. En dat was de familie zwemmen erbij. En is... Euh, nee, wij zijn niet meer. Nee, wij mogen er niet mee, joh. Nee, waarschijnlijk niet. Ik weet niet <laughs> hoe, hoe ze dat georganiseerd hebben. Maar dat was gewoon een dagje uit. Maar dat gebeurde niet vaak, hoor. We hoorden niet bij de notabelen. Nee. nee. En, en verder was het lopen, lopen, lopen, ja, lopen. Alles, alles ging lopend. Ja. Klompjes. Ja. Klompjes. Ik zou je vertellen, je ziet het nu nog gebeuren met, uh, met het fietsen... ...maar het was altijd zo, als je naar school ging... ...dan begon de verste, die dus het dichtste bij Nieuwe Pekla woonde... ...die ging naar school toe en die pikte onderweg elke keer meer leerlingen op. Dus we stonden gewoon voor de deur te wachten tot het de groep voorbij kwam en dan sloot je aan. En als je op school kwam, kwam je eigenlijk met een kleine optocht kwam je naar school toe. Zandvoort Nee, nee, ja. nee, alles met elkaar. Ik ook. Alles met elkaar. Ik en dat kwam vanaf, uh, vanaf Nieuwe Pekelaaf. Nou, en dan stond je voor de deur te wachten. Oh, daar komen ze dan. Nou, daar ging je. Ja, bij ons was, juist ongekeke... bij ja, ons was juist juist het juist ongekikken. Wij kwamen van de andere kant. En van de windschoten. En dat kwamen ze vanaf de Zuidsveenseweg. Weg. kwamen ze zo bij ons langs de, uh, de Vreenkode. De grote strookkotonfabriek. En dan liepen we zo met z'n allen op naar school. En het groepje werd steeds groter. Ja. Dat was hartstikke leuk. Ja. Maar maar we ik... hebben er heel goede herinneringen. Maar, ja, ik snap het. Maar ik kom weer even terug op die shows. Uh, op zondag was het zo. nee, ik, elke ging dag. U, elke dag. Allereerst uh, moesten jullie er ook naar de kerk toe op zondagmorgen. Ja, zeker. zeker ik mocht er niet. Even. Ma ik mocht er niet. Maarten is protestant. Floor die is katholiek. Ja, wij ja. gingen natuurlijk allemaal nog naar de kerk ja. en ook door de week. Ook door de week. Ja, voor de boeien. school ging hij eerst naar de kerk. Ja. Elke dag. Praktisch wel, ja. Ja, dat was helemaal zo. Het was hier in Zandvoort ook. Nee. Ging je ook alle ja. dag. En, is toch al, Ja. En was dat nou anders die kerkdienst daar dan hier in Zondvoort? Ja, nee, dat, uh, dat is wel een mooie grote kerk. Ja, we zijn een mooie grote kerk. Ja, we zijn een ja. hele mooie kerk in Albrecht. Er was, was ook in Zandvoort ook een beetje weer. Ik denk dat die een uh, grafzerker was of zo maken. Ik heb toen het heel lang erin over gekrapt. Okay. Dat was van uh, Atschotsteen, die was bij de helemaal uh, vervuild en grijs geworden. En, maar Maarten, jij ging naar de protestantse Wij kerk. Ja, naar de protestantse kerk, ja. En, en was dat anders dan hier in Zandvoort? Nee, niet veel anders. Nee, nee, nee. En die dominee sprak een dialect, kon je dat verstaan? Nee, de dominee sprak uh, echt Nederlands hoor. Oké. Okay. Ja, ja, en het was ook geen pekelaar waarschijnlijk. Nee. nee. Maar ik weet, vergeet nooit, ik, ik kon schijnbaar slecht stilzitten vroeger... En op een zondag, dat duurde me vreselijk lang, die kerkdienst natuurlijk, heb ik op mijn schoenen zitten timmeren van onder en dergelijk. Dat ik mocht de volgende week niet meer mee naar de kerk. <laughs> en ja, ik, ja. <laughs> ja, nee, ik heb echt van mijn moeder op mijn kop gehad en ook van die mevrouw waar we in huis hadden, want die kwam ook in die kerk. Nou, ik kreeg toen het thuis, kwam echt op bedonderen. <laughs> maar en, en, dan ging u dus middags ging je naar de Soos in Hotel Dijking gaan nou, op zondag, of, ja, of, spelletjes of, doen. Ja, of, of, of, of liepen ook vaak te rennen in die grote gang, geloof ja. ja, dat was een hele lange gang. En dan liepen wij daar meer te spelen als dat we spelletjes deden, geloof ik. Ja, ik, ik was ook niet buiten veel. Ja. Mm -hmm. maar, wat voor spelletjes deden jullie in die tijd? Nou, ik zou het bij God niet weten. Het zal wel dammen geweest zijn of Dominee. Damme of je dat spelletje, onze borden ja, niet dat soort nou, ja ik, ik weet nog wel, dat noemden ze, geloof ik, hokkenbazen. En dan werden er allemaal muntjes op uh, in het zand ja. gestoken. Zo allemaal En dan moest je ergens achter een lijn gaan staan en dan moest je een bal gooien en dan was het de bedoeling dat je de achterste muntjes ervan afgooide. Omgooide. Ja. En als je, dat, als je dat voor elkaar kreeg, dan waren die muntjes voor jou. Ja. Maar gooi je ze nou van de voorkant af, dan moest je er net zoveel ja. muntjes bij zetten als dat je aan de voorkant omhoog. Hok, hokkenbazen noemden ze dat. Een Ik ken ook wel, ja. Daar noemen ze het Oké. Okay. Maar dat spel ken je nog wel. Ja, en dan had je zo'n grote bal, zo'n ijzeren bal. Nee? Oh, dan Jij speelde altijd vals, Daar Dat mocht je niet meedoen. doen. had je een beetje weg ballen af en toe, weet Had je zo'n ritje met een streepje erbij en dan lag het wat wat centjes. Als je die ook kon gooien, moest je die centjes die daarnaast lag ook de... ja, ja. ja, en het ging met centjes, hè. Oh ja, maar ja. had je geld dan? Jawel, natuurlijk. Ik was, toch voor niks, ik was toch niet voor niks ballen, jongen? Oké. Okay. Ja, nee, maar betaalden jullie ouders zakgeld op z'n Nou, ik zou het echt niet weten. Ik heb wat geld toch een baantje daar zo. maar dan? Een oude pekela. Er was schuimte over waar wij woonden. Er was een man die verhuurde dekzeilen. Dat was nonde En er moest namen naam op die dekzeilen geschilderd worden met een mal. En dan verdiende ik een in de week. Zo, een hoop geld hoor Ja, dat is een hoop geld. Ik deed dan een paar rokenen, deed ik dat. Dat was hartstikke leuk. Ja, en geld verdienen. We gaan uh, rustig naar het einde toe van het eerste uur, uh, beste luisteraars van de evacuatie. Na uh, het nieuws, dan gaan we verder met het tweede deel. Dan hebben we nog een uur. En Floor die moet weer weg, maar dan praten we met Maarten en met Klaas verder uh, over de evacuatie. Uh, en nogmaals, wilt u bellen? Kan 5730393 en dan praten we nog een uur over de evacuatie. We gaan via de muziek naar het nieuws toe. toe. Just you and I beneath the stars Wrapped in the arms of sweet romance The night is ours Under a blanket of blue Let me be thrilled by all your charms Darling, I know my heart will dance Within your arms Summer night's magic, enthralling me so, the night would be tragic, if you weren't here to share it my dear, covered with heaven above, let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms of sweet romance, Under a blanket of blue Ja, luisteraars, je ja, luisterde naar Glen Gray en de Case Loma Orchestra met Under a Blanket of Blue. Uh, we gaan nog even een, een paar minuten muziek en dan gaan we het nieuws beluisteren. En na het nieuws komen wij graag terug met het tweede deel van ZFM Oud Zandvoort. Oh, diek, oh, diek, oh, diek. Tico Tico talk, this Tico Tico, he's a cuckoo in my car. And when he says cuckoo, he means it's time to hoo. It's Tico time for all the lovers in the bar. I've got a heavy date, a date, a date at eight. So speako Tico, tell me is it getting late? If I'm on time, cool Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5